Bismillah wa salatu wa salam ala rasoolillahu ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. We zagen de vorige keer dat de moushrikin niet blij waren met het feit dat de zwakkelingen onder hen het geloof eerder omarmden dan zij. En dus begonnen zij allerlei uitspraken te doen, die nergens op gestoeld zijn, uitspraken, die natuurlijk niet op feiten berusten, maar het waren slechts gissingen, het waren slechts beweringen, die niet gegrond waren. Een van die uitspraken is dat zij zeiden, zoals Allah subhanahu wa ta'ala te kennen geeft in Sorat al ahqaf nummer 11, ze zeiden, وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما oftewel اليه is een vrije interpretatie van de betekenis en degene die niet geloofde zeiden tegen degene die geloofde als hij daarmee doelend op de Koran iets goeds was dan zouden zij dus daarmee doelend op die zwakkelingen ons niet voorgaan door daarin te geloven. En dit bracht de Mushrikin van Quraysh om de profeet sallallahu alayhi wa sallam te benaderen met de vraag of hij bereid was om deze in hun ogen niets voorstellende, niets betekenende metgezellen weg te sturen, zodat zij plaats konden nemen. In zijn zitting. Dus in de zitting van Mohammed sallallahu alayhi wa Om met hem te praten. Ze zeiden tegen hem. Dat zij last ondervonden. Van hun onaangename geur. Wat natuurlijk niet waar was. Ze zeiden tegen hem. Dat zij last ondervonden. Van hun onaangename verschijning. Die hun niet zinde. Dus ze wilden dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die metgezellen zal wegsturen de profeet Sallallahu alayhi wa weigerde hierop in te gaan en hij zei ik zal de gelovigen niet wegsturen ze zeiden tegen hem stuur ze dan tenminste weg wanneer wij bij jou komen daarna mogen zij weer terugkomen maar als wij met jou komen zitten stuur ze dan weg de profeet Sallallahu alayhi wa sallam dreigde in eerste instantie hiermee in te stemmen. Hopende natuurlijk op het feit dat zij ontvankelijk zouden zijn voor de boodschap van de islam, dat zij zich zouden openstellen voor het geloof. Maar op dat moment openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala de volgende woorden waarin hij zijn profeet hierop aansprak. Hij zei namelijk... Wala tzatru dil-ladina jeduuna rabbehum bil-gadati wala ashi. Juriduna Wajha Ma alike min hisabi him min shei. Wama min hisabi min shei. Fatatatru dahum fatakuna min abbalimim. Sorat l-anam 52. Woorden die gericht zijn aan Muhammad sallallahu alaihi wasallah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen hem en stuurt degene. Niet weg die in de ochtend en de avond hun Heer aanroepen en zijn aangezicht wensen. Jij bent in niets voor hen aansprakelijk en zij zijn in niets voor jou aansprakelijk. Stuur jij hen dan weg, dan behoor jij tot de onrechtplegers. Dat zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala richting de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dit bracht de profeet, sallallahu alayhi wasallam om voortaan telkens, als hij deze metgezellen tegenkwam, hen te omhelzen, in eerste instantie, en te zeggen, welkom, o zij, omwille van wie, Allah subhanahu wa ta'ala, mij heeft verweten. En als hij plaats nam in zijn zitting, dan ging hij, sallallahu alayhi wasallam zo dicht op hen zitten... Totdat zijn knie hun knieën aanraakte. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam. hij kende natuurlijk de waarde van die metgezellen, zonder meer. Maar na het openbaren van die verzen, is hij die metgezellen nog meer, extra gaan waarderen. In zoverre dat als hij plaats nam ergens en zij zaten daar, dan ging hij heel dicht op hen zitten. En als hij hen tegenkwam, dan zei hij welkom. O, zij die Allah subhanahu wa ta'ala mij heeft verweten omwille van hem en op een dag kwam Ibn Ummi Maktum, Abdullah Ibn Ummi Maktum, na de profeet vrede zijn met hem terwijl de profeet sallallahu alayhi wasallam omringd was door de voormannen van Quraysh zoals Utba en Sheba, de zonen van Rabia zoals Abu Jahl Ibn Hisham. Zoals Omey ibn Khalaf, En anderen. En Ibn Ummi Maktoum was een blinde man. En terwijl de profeet Vrede zij met hem. Bezig was. Met het uitleggen van de islam. Aan de voorgenoemde personen. Riep Ibn Ummi Maktoum. Dus de blinde man. O boodschapper van Allah. Hij was een moslim. O boodschapper van Allah. Leer mij van datgene. Wat Allah jou heeft geleerd. En hij herhaalde dit meerdere malen. Hij bleef het steeds roepen. Hij wist echter niet dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, op dat moment bezig was. Aan het praten met een aantal mensen van Quraysh. Met een aantal voormannen van Quraysh. En de profeet sallallahu alayhi wa stoorde zich aan het feit dat hij steeds onderbroken werd door Abdullah ibn Ummi Maktoum. Toen ibn Ummi Maktoum niet wilde ophouden, besloot de profeet sallallahu alayhi wasallam) zelfs te vertrekken nadat hij een boos gezicht had getrokken. Hij was enigszins geïrriteerd door Abdullah ibn Ummi Maktoum. En deze gebeurtenis is aanleiding geweest voor het openbaren van de volgende verse, namelijk abasa wa tawalla yudrik oftewel Allah subhanahu wa ta'ala verweet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam onderma en deze keer ging het om deze metgezel, Abdullah ibn Ummi Maktoum. Allah zegt over zijn profeet, hij, dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fronste en wende zich af. Fronste, ze, trok een boos gezicht, beter gezegd. Trok een boos gezicht en wende zich af. Omdat de blinde tot hem kwam, en dat is een eer voor Abdullah ibn Ummi Maktoum, dat Allah het opneemt voor hem in de Koran en dat hij genoemd wordt in de Koran omdat de blinde tot hem kwam. En wat doet jou het weten. Met andere woorden je weet niet o Mohammed. En wat doet jou het weten. Misschien wilde hij zich reinigen van zonde. En dat staat vast. Deze man is gekomen om onderwezen te worden in het geloof. Hij wilde iets weten over zijn geloof. Of zich laten onderrichten. En zou het onderricht hem baten? Wat betreft degene die zich behoefteloos waamt. En daarmee doelende natuurlijk op wie? Op de mosherikien. Op degene die niet wilde luisteren. Keer op keer poogde de profeet sallallahu alayhi wasallam hun harten te raken. Keer op keer. Maar het werkte niet. Want de leiding ligt niet in de handen van Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. De leiding ligt in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wat betreft degene die zich behoefteloos waant, hij waant zich behoefteloos, maar niemand is behoefteloos. Iedereen is behoeftige aan Allah subhanahu wa ta'ala. Alleen Allah is zichzelf genoegzaam. Aan hem schenk jij alle aandacht, o Mohammed, hem geef je wel de nodige aandacht. Terwijl jij niet verantwoordelijk bent als hij zich niet reinigt. Dat is waar. Want Mohammed heeft vanaf het begin duidelijk de boodschap meegekregen. Dat op hem enkel en alleen de taak rust om de boodschap te verkondigen. Maar hij is niet degene die de mensen leidt. En daarom zien wij dat zelfs. Dat de profeet vrede zij met hem. Zelfs zijn oom niet zo ver kon krijgen. Abu Talib is als ongelovige dood gegaan. Heeft als ongelovige het leven verlaten. Want het ligt niet in de handen van de profeet. Alayhi wasallam. Maar wat betreft degene die haastig tot jou kwam. Abdullah ibn Ummi Maktoum. Die naar jou is toegekomen. Hij wilde zich laten reinigen met jouw woorden. Met de woorden van zijn heer. En hij vreest Allah. Aan hem schenk jij geen aandacht. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Abad natuurlijk. Zoals jullie allen weten. Vers nummer 1 tot en met 10. Ook wat hem betreft. Was de profeet vrede zijn met hem. Gewoon te zeggen. Wanneer hij hem tegenkwam. Welkom o hij. Om wie Allah mij heeft verweten. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Kijk naar zijn bescheidenheid en ook vroeg hij vrede zij met hem hem altijd of hij iets voor hem kon betekenen de profeet voelde zich enigszins schuldig hij wilde iets voor hem doen daarnaast heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam tot twee keer toe heeft hij Abdullah ibn Ummi Maktoum als leider over al Medina aangesteld in zijn afwezigheid en deze man ondanks het feit dat hij Blind was, qua gezicht, deze man was wat betreft zijn hart alles behalve blind. Zijn hart stond open voor de boodschap van zijn heer. Hij werd als leider door de profeet aangesteld als hij wegging. En niet te vergeten, Abdullah ibn Omni Maktoum kreeg ook een andere taak toebedeeld, een grote taak. Hij was degene die naast Bilal, radiyallahu anhu, de oproep door het gebed verrichtte dus het is een grote eer die deze man is toegekomen dit en het voorgaande verhaal zou de voldoende bewijs moeten zijn om aan te geven dat de Koran niet afkomstig kan zijn van Mohammed alayhi bestaat niet want zou de Koran zoals een aantal Arabisten Orientalisten en anderen beweert afkomstig zou zijn van Mohammed sallallahu alayhi wa Dan kan het niet zijn. Dat Mohammed zichzelf. In zijn eigen boek berispt. Dat Mohammed zichzelf tegenspreekt. In zijn eigen boek. Dat kan niet. En dit is het bewijs. Het grote bewijs. Dat dit boek niet afkomstig kan zijn. Van Mohammed sallallahu alayhi wa Als wij de boeken van anderen. Erop naslaan lezen dan zien wij juist het tegenovergestelde iedereen probeert zijn gebreken en fouten goed te praten en te verbergen iedereen doet zich voor groter dan hij is iedereen loopt zichzelf eigenlijk te behemen maar hier zie je dat de profeet sallallahu alayhi wasallam in de Koran niet één keer maar meerdere malen door zijn heer Iets wordt verweten. Het kan niet anders zijn of de Koran is afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs al gaat het ten koste van zijn profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vandaar dat een aantal van onze vrome voorgangers plachten te zeggen. Zij waren gewoon om te zeggen. Indien Mohammed iets van de openbaring zou verbergen. Dan was het wel deze gebeurtenis geweest. Daarna besloot Koreis twee mensen. Die als de meest haatdragende personen bekend stonden jegens de islam. Naar de joden, de lieden van het boek, in Medina, te sturen. Dit waren an ibn al-Harif. En Uqba ibn Abi Mu'ayt. Zij moesten de joden vragen stellen over Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Waarom? Omdat de joden kennis hadden van de hemelse boodschappen. En kennis hadden van de voorgaande profeten. Dus zij waren meer bekend dan de veelgoden aanbidders van Korees, Met zaken zoals deze. Dus vandaar dat deze twee mannen werden gestuurd naar de joden in Medina. Eenmaal in El Medina aangekomen. Beschreven zij de zaak die zich in Mekka had voorgedaan aan de Joodse geleerden. Ze zeiden tegen hen, de mensen dus die twee die gestuurd waren, die zeiden tegen de lieden van het boek, oftewel de Joodse geleerden. Jullie zijn de lieden van de Torah. Jullie zijn de lieden van de Torah, van de Torah. En wij zijn tot jullie gekomen om ons iets te vertellen over deze vriend van ons. Daarmee doelen ze natuurlijk op Mohammed. De Joden zeiden tegen hen dat zij hem over drie zaken moesten vragen. Als hij jullie daarover kan informeren, dan is Hij een waarachtige profeet. Als hij jullie daarover kan vertellen, dan is hij een waarachtige profeet. Weet hij hierop geen antwoord te geven, dan is hij een leugenaar. Ze zeiden, vraag hem over een stel jongeren, dat in het verleden van hun woonplaats vertrok. Er heeft zich namelijk rondom hen, dus rondom die jongeren, iets vreemds voorgedaan. Dus vraag hem daarover. Vraag hem over een man die door het westen en het oosten rondtrok. Vraag hem over die man. En vraag hem over de ziel en wat deze inhoudt. Toen een nader en, en Ukba ...terugkeerden naar Korees, zeiden zij tegen hun volk: ...overzameling verzameling Korees. Wij zijn tot jullie gekomen met iets wat een einde kan maken aan het geschil tussen ons en Mohammed. De Joodse geleerde adviseerde ons om hem over een aantal zaken te vragen. Toen zij deze vragen voorlegde aan de Profeet, wasallam, antwoordde de Profeet, vrede zij met hem, morgen zal ik jullie hierover informeren. Morgen krijgen jullie antwoord van mij. Hierop. Maar hij, vrede zij met hem, vergat om daarbij, inshaAllah, te zeggen. Hij vergat om daarbij te zeggen met de wil van Allah. Hij zei morgen zal ik jullie geheid absoluut hierover informeren. Maar hij vergat om te zeggen insha'Allah. En jullie weten wat het belang is van deze woorden. Alles maar dan ook alles staat en valt met insha'Allah. Dus hij vergat sallallahu alayhi wa sallam om te zeggen insha'Allah. Dit heeft ertoe geleid... Dat de openbaring, en dus ook de antwoorden op deze vragen, voor de duur van vijftien dagen uitbleef. Dus de openbaring bleef voor de duur van vijftien dagen uit. En dus ook de antwoorden bleven uit. Daar kwamen geen antwoorden. Op de vragen die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, gesteld waren. En dit nieuws sloeg in als een bom in Mekka. En de vijanden natuurlijk van de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam, die begonnen natuurlijk te roepen dat Mohammed Sallallahu alayhi Wasallam beloofde de volgende dag antwoord te geven op de vragen. Maar men was nu inmiddels vijftien dagen verder en nog steeds was er geen antwoord. Iedereen greep deze kans met beide handen aan. En begon Muhammad sallallahu alayhi wasallam zwart te maken. Dit viel de profeet sallallahu alayhi wasallam heel erg zwaar. En hij voelde zich in zijn eer aangetast. Door al datgene wat over hem werd verteld en werd gezegd. Maar toen verscheen Jibril alayhi wasallam, En hij verscheen met de openbaring. Hij verscheen met Sorat al-Kahf. Waarin antwoord wordt gegeven. Op deze gestelde vragen. Toen de profeet. Sallallahu alayhi wasallam sallam. Hem zag. Dus Jibril alayhi wa zag. Zei hij. O Jibril. Waarom deze vertraging. Die aanleiding gaf. Aan anderen. Om slecht over mij te denken. Waarom deze vertraging. Waarna Jibril alayhi Zei. Wij dalen slechts neer. Met de wil van jouw Heer. Wij dalen slechts neer met de wil van jouw Heer. En niet met jouw wil. O Mohammed. Ook in een andere overlevering zei de profeet een keer tegen Jibril alayhis salam. Je bezoekt ons veel te weinig. Zei de profeet. Toen zei Jibril alayhis salam. Wij dalen neer en komen alleen met de wil van jouw Heer. Dus wij komen niet zomaar. Alleen maar als Allah subhanahu wa ta'ala ons opdracht geeft. Ons stuurt. Dan pas komen wij. Dus de profeet zat ermee natuurlijk. Dus hij vroeg Jibril. Waarom deze vertraging. Die mij in verlegenheid heeft gebracht. Waarom. Toen zei Jibril alayhis salam. Om ook de profeet eraan te herinneren. Dat alles gebeurt met de wil van zijn heer. Wij dalen slechts neer. Met de wil van jouw heer. Dit hoofdstuk natuurlijk van de Koran. Namelijk Surat al-Kahf. Waarin het verhaal van de mensen. Van de spelonk. Ahlul kaf werd genoemd begon met het prijzen van de almachtige van Allah subhanahu wa ta'ala en het benadrukken van de profeetschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aangezien daaraan getwijfeld werd een aantal mensen begonnen daaraan te twijfelen is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een waarachtige profeet en daar dienen natuurlijk ook de verse voor daar dient de Koran voor, om de profeet sallallahu alayhi wasallam, een hart onder de riem te steken. Dus het benadrukken van de profeetschap van Mohammed. Ook werd de verwijzing gemaakt naar het grote wonder waarmee Mohammed sallallahu is gekomen, namelijk de Koran. Ook sprak Allah subhanahu wa ta'ala bemoedigende woorden richting zijn profeet, die zich bekommerde over het feit. Dat zijn volk niet wilde geloven. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. er constant mee. Waarom wil zijn volk niet geloven. Allah subhanahu wa Zegt tegen hem. Fala'allaka bagi'un nafsek. Ala آثَارِهِمْ Illam yu'minu bi hadal hadithi. Asafa. al-Kahf vers nummer 6. Allah subhanahu wa Zegt tegen hem. En misschien zou jij o oh Mohammed. Jezelf. Na hun afwenden, vernietigen van verdriet, jezelf vernietigen van verdriet, omdat zij zich hebben afgewend van de boodschap, omdat zij niet willen luisteren, wanneer zij niet in dit bericht, namelijk de Koran, zullen geloven. Aan jou is de taak om de boodschap over te brengen, meer niet. Daarna ving Allah subhanahu wa ta'ala aan met het beantwoorden van de gestelde vragen, en hij haalde als eerste aan het verhaal van de jongeren van de spelonk. Wat Allah precies daarover te melden heeft, laten we inshaAllah voor de volgende les.